Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Golf van Mexico staat sinds gisteren een olietanker in brand. De bemanning is gered en er zijn geen gewonden. Aan boord van de tanker waren zo'n 150.000 vaten benzine en diesel. De Mexicaanse eigenaar, oliebedrijf Pemex, meldt dat er geen gevaar is... voor de bevolking in de buurt van het brandende schip. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het gaat vaker mis bij Pemex. In april vielen bij een explosie in een petrochemische fabriek zeker 24 doden. En in 2013 een keer 36 Doden. Een brand op een olieplatform vorig jaar kostte zeker vier mensen het leven. In Overijssel en Zeeland waarschuwt de brandweer voor natuurbranden. Het risico daarop is iets vergroot doordat het een tijdje nauwelijks heeft geregend en de temperaturen zijn hoog. In natuurgebieden in de provincies wordt gewaarschuwd geen vuurkorven aan te steken of te barbecuen en ook ander open vuur te vermijden. De Apenkop, een trein met een opvallend bolle voorkant... heeft zijn afscheidsrit door Nederland gereden. Van Maastricht uiteindelijk naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Daar komt de trein te staan. De Apenkop stamt uit 1964. Afgelopen voorjaar gingen de laatste rijtuigen uit de dienstregeling. De rit vandaag duurde zeven uur... en werd door zeven machinisten en tien conducteurs gereden. Onderweg brachten passerende treinen een saluut. En er stonden ook op veel plaatsen belangstellenden... In de Eredivisie heeft Feyenoord met 5-0 gewonnen van Roda JC. De laatste drie goals vielen in de laatste tien minuten van de wedstrijd. Een laatste vlak voor het einde. In Enschede won FC Twente van Vitesse met 2-1. Daardoor stijgt Twente van de tiende naar de zesde plaats. FC Utrecht won thuis in de Galgenwaard met 2-0 van Sparta. En NEC Willem II bleef 0-0.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 Yeah.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 En dat is een hele bekende. Dus, Claude de en de Jeu Poème dansé 126.